Het Meldpunt is een initiatief van GroenLinks en wordt gesteund door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Ook de afgelopen dagen ontstonden er brandjes door vuurwerk en werden grote voorraden illegaal vuurwerk gevonden. In Dordrecht brandde een appartement uit nadat twee jongeren vuurwerk op het balkon hadden gegooid. Zaterdagavond was er al brand in een studentenhuis in Groningen. Een bewoner had een pakket illegaal vuurwerk op een elektrisch fornuis gelegd dat nog aanstond. De Limburgse politie heeft twee grote voorraden illegaal vuurwerk ontdekt... in Sint-Odilienberg en in Meijl... Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand... in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedelletsel en is door een neurochirurg behandeld. Het management van de ex coureur en het ziekenhuis... geven verder geen informatie. Het ziekenhuis in Grenoble heeft voor morgenochtend 11 uur... een persconferentie over de bijna 45-jarige Schumacher aangekondigd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1... kwam vanmiddag tijdens het skiën met zijn hoofd op een rots terecht. Hij droeg wel een helm. De afgelopen dag zijn er meer dan 5000 mensen in het Top 2000 café geweest. Nog nooit kwamen er zoveel bezoekers op één dag. Vorig jaar was 30 december de drukste dag. Het café is nog te bezoeken tot Oudjaarsavond 9 uur. Voor de Top 2000 hebben dit jaar 3,3 miljoen mensen gestemd en ook dat was een record.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 Uh, welkom terug bij Echt-Jan Bruijs van Ik ben dus Jan Roos. Dan zal ik Jan Heemsky wel zijn. Beltipje je op echt De hashtag op Twitter zegt jan Je kunt bellen met echt Voicepel op 06 9009, Maar waarschijnlijk wel zeker verdwijnt je boodschap in het grote niets. Uh, we gaan even verder op praten nog met de, de kenner van de brandhagen van de wereld. Uh, Arnold Karsk is onze hoofdgast. Hij reist al 30 jaar als oorslaggever in het rond. En uh, nou ja, we dachten dat we maar eens naar Mali gingen, Jan. Dat dacht ik wel. Uh, we gaan uh, gezellig met onze jongen. zei dat dan opeens uh, naar Mali. Want zo uh, zei de politiek, uh, maar ook politieke top. Het wordt tijd dat wij in onze achtertuin het terrorisme gaan aanpakken. En toen keek ik even op de kaart. En onze achtertuin ligt 5.000 kilometer verderop. Dat is gelul, hè? Dat het onze achtertuin is, mag ik hopen. Ja, nou ja, het is een woestijn. Het is niet eens een tuin, natuurlijk, hè. Nou ja, de, de, de eerste motivatie was, we wilden weer internationaal meetellen en we wilden de militairen aan het werk zetten. Dus, hè, en en dan, dan zoek je gewoon een, een, een, een plek, een speeltuin eigenlijk, hè. En uh, nou ja, en dan kijk oh, je... Oh, op, niet onze achtertuin, maar onze speeltuin. Ja, dat is allemaal duidelijk. Ja, ja. ja weet je, de militairen die hebben natuurlijk... Uh, Apache-helikopters. En we hebben commando's. Ja, en, en die zit je niet in, in, laten we zeggen, in Limburg. Daar heb je gewoon een Nou, er zou wel voor tijd nodig. worden trouwens. Groot, <laughs> groot gebied voor nodig. En, uh, nou ja, dat was natuurlijk de zandbak van Oerisgan. Daar zijn we uitgespeeld. En daar nou is er de Sahara. En ja, ik, ik ben er geweest. Ik, ik, ben, ik heb ook voor het de commissie van de, van de Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer erover gesproken... dat het gewoon eigenlijk een totaal onzinnige missie is natuurlijk. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Nou ja, dat, dat, dat vraag ik me dus ook af. Dus ze willen daar... Kijk, ze willen... Zij willen gewoon, als, als Defensie, ik snap ze ook wel... die willen gewoon, ja, meetellen internationaal. Nou ja, goed, en dan hebben ze zich geconcentreerd op die commando's... die moeten dan inrichtingen verzamelen. En dan denken ze van, nou, dat kunnen we in Gauw... maar ze, ze, ze weten niets. Of ze begrijpen niet of ze willen het niet begrijpen, natuurlijk, dat ze nou ja, daar eigenlijk weinig kunnen uitspoken. Omdat het gebied waar ze dan operatief moeten zijn uh, zo groot is als heel Frankrijk. He, waar die, die, die, die terroristen in het noorden. Eigenlijk is het toch he? zo dat ze uit het zuidelijk deel, waar het dan min of meer beschaafd naartoe ja. gaat. Uh, willen ze gewoon die gasten die allemaal rondzwerven in, in het noorden. allemaal terroristen nou ja, willen ja, zeggen. De, de wil buiten ze elkaar... de deur willen houden. Ja, nou ja, in, in kaart brengen. Hè? Maar ja, goed, als je de taal niet spreekt, is dat dan heel erg lastig. En wat is een terrorist? Hè? Dat kan natuurlijk gewoon ook een smokkelaar zijn. Uh, of, of, of weet ik wat, een, een, een, een, een winkelbediende. Dat kun je heel moeilijk uit elkaar halen. Dat zag je ook al in Afghanistan en dat zag je ook al in Irak. Dus nou, nou willen ze daar in four-wheel-drives een beetje door de hoestijnen. Ja, want er zijn maar ze zijn ver, geen zijn, zijn kijken. Ze zijn geen helikopters. Die konden ze niet meekrijgen. Dus nou ja, ze, ze, ze wilden al wel wat je doen. Maar ja. weet je, ik, ik, ik ben. Ik ben 10 tien grilia meegetrokken in mijn leven. En ik weet dus precies hoe guerrillagroepen werken. En wil je die bestrijden, dan moet je er tussen zitten. Dat betekent dat die commando's, als ze dat zouden willen aanpakken... dus tussen de bevolking moeten leven... en dan niet voor drie maanden of zo er tussen zitten... maar voor een half jaar, een jaar echt er tussen zitten de taal spreken, het goed kunnen vinden met de lokale mensen... en dan hopen dat je de vertrouwen heel langzaam wint... zodat je, dat zij de informatie geven wie de slechteriken zijn. En dat kun je onmogelijk doen vanuit een Apache helikopter. of door, door een verrekijker te kijken. of door radioverbindingen af te luisteren. We gaan er voor lullen heen dus. Nou nee, we gaan er voorheen om, om die commando's. een speeltuin te geven. Nee, is wel begrijpelijk. maar ze verkopen het ons hier. Uh, ja, vanuit ja, het ministerie. van ja, we gaan Nederland een stukje veiliger maken. In, ja, nee, in maar Bali. kijk eens. Nee. En, en maar wat moet er dan weer gebeuren? Nee, ze zeggen van. nou ja, we proberen ook die, die, die, die, die, die stroom van extremisten. van, van, nou, ja, van, van de Sahara naar Nederland. Nederland te stoppen maar wat je ziet bijvoorbeeld ook in Syrië die die stroom is juist tegenovergesteld hè? die die die nou ja die die vanuit Nederland gaan de de jongeren juist naar Syrië om te knokken ze gaan niet meer van van Syrië naar Nederland juist die stroom is nu heel andersom en dat gevaar heb je natuurlijk ook als je in Mali of waar dan ook gaat moeien. Dat het wespenis wordt. Nou ja, dat je dat je dat je het alleen maar erger maakt. En en daarom plei kijk eens ik ik ik ben helemaal niet voor, voor al qaeda en dergelijke. Maar ik weet wel hoe je ze moet bestrijden. En dat doe je natuurlijk niet vanuit de lucht. Met de petties, dat doe je ook niet door Nederlandse commando's. Nee, als je dat wil doen, dan moet je het door de Afrikanen zelf laten... Nou zijn er in Afrika net de afgelopen maand, nou maand denk ik, je hebt de Centraal Afrikaanse Republiek, je hebt Zuid-Soedan. Het lijkt wel alsof het er altijd nog altijd een stukje tandje bloederiger en erger is dan overal. ik weet niet of het erger is of zo, maar wat je bijvoorbeeld in Zuid-Soedan ziet, daar willen ook op mensen. Kijk, Zuid-Soedan is net onafhankelijk, een paar jaar onafhankelijk, er zijn miljarden ingestopt. Ja. En, en dan gaan ze ruzie maken om het geld, de olie. Ja. Snap je? Dat is het probleem. Ja, ja, dat snap ik. Maar wat, wat ga je eraan doen? Of nou doe ja, je, kijk, we, we, we creëren vaak die problemen. Wat hadden we dan moeten doen? Dat we moeten laten. Nou uh, ja, niet zo. Al die NGO's die dan maar geld in blijven pompen. Dat het maakt dat iedereen. Ze, kregen, ze, kregen, ze hadden alleen nog maar dollartekens. Je, was je was toch een maakt ze allemaal gek, te gek. Dus je moet dat, legitie, dat, moet je, dat moet je verminderen. Je moet op een gegeven moment. En dat is ook heel erg belangrijk. Kijk, Saudi-Arabië, Qatar dat worden dan een beetje, zijn een beetje de vrienden van. Het westen, maar zijn ook juist de mensen die al dat geld stoppen in die oorlogen. Ja. He, of het nou Afghanistan is, of het is, het is, het is Syrië. Nou ja, die, die geldstromen zou je ook moeten stoppen. We, en en, en dat, op een of andere manier willen we dat niet... Waarschijnlijk ook omdat oorlog gewoon business is, snap je. We hebben die, Zeker Amerika heeft gewoon die spanning nodig. Anders raken ze de wapens niet meer kwijt. En, en we hebben natuurlijk gewoon een, een, ja, een, een defensie. En die jongens die willen ook over te oefenen. Ja, we gaan dus lekker naar Mali. Uh, we zitten dus in een gebied zo groot van Frankrijk. Gaan we met, uh, uh, gaan we met jeeps doorheen rijden. Ja. Uh, want ja. wij zijn de ogen en de oortjes van de missie. Dat vind ik zo grappig. Wat ga je ja. dat doen? Ja, ogen en oortjes. Ja. Um, uh, ja, ja, die... Krijgen we nog een dooie? Nou ja, daar laat ik me nooit over uit. Want dat is, dat is natuurlijk vragen om uh, problemen, snap je? Nee, maar het maar is, is gevaarlijk, ja, ja. Ja, ja. Nee, kijk eens. Kijk, eerlichtingen verzamelen, dat kan ook het Malinese leger ook veel beter doen. Of het Franse leger, snap je. Die, die zitten er sowieso al. die spreken ook de taal. En die spreken ook de taal. En... Uh, nou ja, wat je, wat je zag ook in Afghanistan. Nou, ze zitten daar en dan wordt er op een gegeven moment geschoten natuurlijk. En dan schiet je vaak gewoon een verkeerde dood. En dan, dan krijg je op een gegeven moment, omdat je burgers doodschiet, krijg je toch op een gegeven moment de aversie van, de, van, van, je de, van de, bevolking, de bevolking van je kreeg. En je maakt het alleen maar erger. Het is natuurlijk heel triest dat jij volgt die patronen al 30 ja. jaar. Je hebt het waarschijnlijk nog veel beter in om ze te herkennen dan wij. Maar is het op een gegeven moment zijn we nou in de Afghanistan? Zijn hebben volgens mij geen klote mee opgeschoten? die nee, geweest niet, nee. zijn In Mali, ik zou het laken een pak. Leuk voor de defensie, maar voor de rest slaat helemaal nergens Irak ook. Ja. Wat is eigenlijk nou dan de beste strategie? Gewoon een hele grote militaire muur om Europa en laten we iedereen het maar uitzoeken? Nou, ik vind, zelf, ik vind vaak zelf dat je, als je er niet mee bemoeit. en het aan lokale mensen zelf overlaat. dat je veel bloed spaart. Absoluut. En, uh, dus daar zouden we mee moeten beginnen. En, en, ja, maar als maar, het niet zo is, dan kan je er niks aan doen. Dus dan, dan nog. Dat is heel erg voor die mensen. Maar... Nou ja, je, je, kijk eens. het over. Kijk, een van de, van de oorzaken van, van die, het Nimeles in Mali is dus de, de val van Gaddafi. Nou, hè? komen altijd ja, daar zat komen. Ja, want daar zat veel wapens, en op een gegeven moment zijn al die, oh, die Torex die hem steunen, die zijn naar het zuiden afgezakt en die, en die zijn daar gaan knokken. Samen met de met, met, met islamisten. Nou, een kravier is jarenlang ook door het Westen gesteund, snap je? We, we hebben al die tijd, hebben we gewoon hele veel mensen gesteund. Ja, en dan op een gegeven moment klapt dat om. En, en het, is, het, is, het is een soort veer. Je, je, je drukt op die veer om, om, laten we zeggen, de woords, woords, woordsvoeder ja. te onderdrukken. En op een gegeven moment schiet hij. Dus ga je van de, van de ene een extreme naar het andere. We moeten echt een hele andere buitenlandpolitiek voeren. Waarbij... Waarbij je dictators niet meer steunt. Ook al is het eventjes economisch lucratief, omdat je weet dat je uiteindelijk toch weer de chaos krijgt. Dus het is gewoon een hele verkeerde instelling die we hebben. Het korte termijn denken van even snel geld verdienen en dan, en dan, ja. Nou ja, dan, dan, dan hopen dat, dat er niks gebeurt. Maar er gebeurt altijd wat. Dit dus is gewoon ook weer deksel op je neus van het westerse beleid? Nou, westen, nou ja, we, we, we creëren de monsters. En, en, en, en nou ja, dat, dat zie je ook, ook met in Afghanistan. Ik geef altijd het voorbeeld. Ik ben helemaal niet voor, heel, dus ik benadruk, ik helemaal niet voor de Taliban of al Qaeda en dergelijke. Maar ik snap wel waarom de Taliban in Afghanistan zo sterk is. Omdat ze gewoon niet zo corrupt zijn... als die uh, zooien rond de president Kassai en dergelijke. Ja, dat is een echt, echte tuig, wou je zeggen. Ja, nou, en, als, als jij als Nederland, zo Kassai, jarenlang steun... ontzettend veel geld... En mensen zien dat. Hè? Die mensen zijn niet gek. Die zien, al de, die zien hoe, hoe die warlords zichzelf verrijken en dergelijke. Hè? En het geld naar uh, Dubai sturen. Hè? En, dan, en, en dan komt er een alternatief. Dat heet de Taliban. Nou, Oké, okay, die trek je wel aan je baard naar, naar de moskee toe. Maar ja, ze zijn wel in, in een rechtspraak, zijn ze wel eerlijk. Niet zo corrupt als ze al die zooi onder kast zijn. Nou, dan, dan moet je ook niet vreemd opkijken. Als mensen op een gegeven moment zeggen, van, nou ja. Weet je dat, dan liever dan wel. die extremisten dan, ja. dan die hypocrisie van, van het Westen. En ik zo krijg, is het. Ik nou, gaan toch... sowieso niet dat hele verlangen altijd van het Westen om dan de hele wereld mm. een leuke gezellige democratie te maken zoals wij dan hier hebben Terwijl, ja. Als je heel goed naar kijkt zo gezellig is die hier ook niet. Nee, nee, dat is de een soort zendingsdrift die we hebben helemaal ten onrechte, want nou ja, we hebben het gezien met Irak. Ja, ik Saddam Hussein steun ik absoluut niet. Maar ja, als je ziet wat we gaan. Het uh, wel, is... even het programma onderbreken. We hebben een spookrijder. Kom maar in. Dat klopt inderdaad, uh, althans volgens de berichten op de A13... Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Daar zou die spookrijder rijden. Haal niet in en blijf rechtsrijden en probeer de spookrijder... met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer de locatie. A13, Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. Dat was hem. Okay, nou, dat is moet... heel knap trouwens, dat je daar gaat spookrijden. Ja, ze moeten, ze, houden ze hem me op met dat spookrijden, vind ik zo vervelend. Ja, maar jongen, dat is een joekel van de snelweg is bijna niet te doen. Ja, je maar dat dan moet je gewoon trot... niet doen, dus, dus uh, hou nou, er Lam zijn. Nee. Uh... Arnold Kaskus, mag ik je ongelooflijk bedanken dat je bij ons uh, te gast wilde zijn. Ja. Uh, ik vond het, uh, ik vond het uh, een interessant gesprek. Nou, dat mag er ook wel eens een keer gezegd worden, Jan. Nou ja, nee, niet eens. Alleen maar dankzij jou. Dat, dat, dat, dat ook de gast is wat zegt. Ja, ja, ja. Ik, ik was ja, vandaag jullie, uh, was ik stil. Was je eigenlijk was je heel, heel stilletjes ja. vandaag? Hoor. Ja, maar meestal hebben we gasten die beginnen aan te oude dingen, <laughs> Wat een gelul, kan het uit. Maar ik vond het bij jou interessant. Ja, nou, ja hartelijk dank. En. Um... Zou je ja, even zeggen ik, dat je ja, een boek hebt of ja, niet? Ja, ja, nee, nee, Zal ik ook nee, zeggen nee, hoe het heet? Ja, dat uh, is reisgids uh, voor de Frontline. Dat komt begin januari uit. En dat geeft allerlei tips over hoe te overleven in alfa Rijn als er een schietincident is, ook maar ook bijvoorbeeld in Nairobi. En ik heb natuurlijk heel veel boeken geschreven. Dit is mijn negende boek. En, uh, dus ja, ik beveel iedereen om boeken te lezen. Ik snap dat, en, dat jij dat doet. Uh, en om me te volgen op de uh, Post Online magazine... En, uh, nou ja, ik heb net in die stichting... en we, we zoeken altijd uh, steun voor het zoeken naar dus Ja, En, uh, en uh, daar zijn er blijkbaar een heleboel van, dus uh, nou, goeie nou, ja, Hartelijk okay. dank, uh, voor jou. Mensen, met... het was me aangenaam. En een goede verdere avond, nacht nog eigenlijk. Dankjewel, uh, nog wel even sporten, Jan. Ja, ja, zeker weten. Het kan maar één keer per jaar. En dat is nu het grote Leo Driese sportoverzicht. Op naar Leo. Sporten, sporten. sporten. Ah. met Leo. Ah. Leo Driesen, Een hele avond, Leo, Leo Driesen, Een hele goeienavond, Leo Driesen, Leo! Leo! Driesen, Leo. Leo! Leo? Leo? Ben je daar? Ja, ik zeg goedenavond, het is midden in de nacht, wat maakt er nou uit. Komt uh, C-Mac nog? ja die komt dan. zo dit was de kortste aflevering ooit ja. Ja. hey Leo wat leuk dat je er bent en uh, welkom bij het grote Leo Driesen sportjaaroverzicht ticht ticht ticht ja, tich, tich. ja. Nou, blij dat jullie me daarvoor uitgenodigd hebben en daar gaan we dan ja. daar gaan we dan ja. gaan we los hoor ja. Ja. ja daar gaan we dan ja Leo ja. Begin maar. Het paukje. Ja, ja, begin. Ja. <laughs> het grote Leo Driesen. Hebben we echo. Het, het, het, grote, het grote Ja. Jaar. Jaar. Het, Leo. Het grote Leo Driesen. Sport! Jaaroverzicht! Met Leo Driesen! Voetbal,jaar overzicht! Het grote Leo Driesen! Het sportjaar! Ja! Man, man, man, wat is sportjaar? Het sportjaar ja. 2013 is geworden. Voor u. Leo? Ja, mensen. De spanning is om te snijden. Tja. Wie is het geworden? Wat is het geworden? Precies. Of Wie? Is het geworden? Nou, we kunnen die meer aan. Vertel het ons! Nou, Leo, uh, ja, ja, Oh ja, ja, eh, kom, eh, uh, ja. de sportman van het jaar 2013 in het grote Leo sportjaaroverzicht sportjaarovergezicht is geworden! Wat, wacht even, wacht even, wacht even! Wat zeg je, eh, wacht even, wacht even, wacht het het sportjaaroverzicht van het... Of is het? het? Voetbaloverzicht! Dat de laatste. Nee, laat maar voetbal. voetbal is makkelijker. Ja, ja, sorry, we moeten het nog helemaal opnieuw doen, want het, Kom maar. We moeten het voor, ja. Dames! Dames en heren! Jongens en meisjes! Het is! Wij presenteren bij de nu, jannen het grote licht! Fies voetbaljaar voetbaljaaroverzicht! 2013. Met. <coughs> Leo Driesen! Leo Driesen! De voetballer van het jaar is 2013 is geworden! Gewonnen. De spanning is op de Ja? <laughs> Ik ga kapot, man. Ja, geeft niks. Voorbij is voetballer van het jaar 2013 geworden! De spanning is om te snijden. De spanning is om te snijden. De spanning is, is om te snijden. Misschien Moet jij even die, uh, die... Voor die, die, mij. Oh, ja. Daily Blitz. Ah, dat is leuk. De spanning is om te snijden. De spanning is om te snijden. Uh, De spanning is op te snijden. De keeper van het jaar... 2013. Is geworden. Dat had ik niet opgerekend. Geef niks. Verzin maar iemand. Ik verzin maar iemand. Ik schrijven! Ja. ja okay. Het talent. Nee, Piet Schrijver, die... voet, die, die, die, Nee, van dit jaar. Het is van 2013, Leo. Niet van 1913. Oh. Ik dacht al dat iets niet klopt, hè. Ehm eh, ja. Nou. Dat, dat je toch keuze yep. zat hebt in keepers, toch? Nou, dat doen we het even snel, deze nu. Ja, eh, oké. Ja, echo, ja. Yeah. De oh, keeper van... Godverdomme, Leo. De keeper van 2013 in het grote Leo... Die ...de voetbaljaar overzicht wordt geworden. De keeper van 2013. Leo... Cor dat is leuk. Had ik niet opgeregen. Talent misschien Talent. dan maar. Talent? Nee. Oh, is oh, nee, misschien ook de, de obscure voetballer in een buitenlandse competitie van het jaar. Obscure Nederlandse voetballer in een buitenlandse competitie van het jaar. Ja, die moet jij even doen hoor. Ja, dat kan ik geen twee keer hoor. Ja, doe hem nog maar. Ja. Oh, uh, de Nederlandse voetballer bij een obscure buitenlandse club van het jaar. 2013 is geworden. Wat? De spanning is op te snijden. De spanning is op te snijden. De spanning is op te snijden. Ja. De, de spanning, snijden. spanning is op te snijden. Het is geworden. Ja. Wolvin de Leeuw. Voetballer bij het Schotse Ross County. Ja. Dat is leuk. Heel leuk hoor. God, ja, zeg, dan, dit is vermoeiend, zegt zo'n zo prijzenrijk. Uh. Nou, nog eentje dan. Weet je nog één? Ja. Oké. Okay. De coach 2013 van het jaar! In het grote Leodrichtse voetbaloverzicht 2013! Is geworden! Uh, De spanning! Is op Testijnen! Is De, De lastig. Want ik moet kiezen, tussen... Frank de Boer en, en Louis van Gaal. Dus Frank de Boer of Louis van Gaal? Nee, ik denk Frank de Boer. Oh, zeg maar. Dus, nee. ja, ja. Opdat ik die boos wordt als ik het niet noem, wordt het Frank de Boer. Ah, oh, leuk, leuk, leuk. Ja hoor, dat is dus wel weer, Frank... weer een klap in het gezicht van de... Ronald Koeman hè. Ah, joh, ja joh, dat kan ons schelen eigenlijk. Hé, hey, no, no, no, no. nee, Rode, Frank, Frank de Boer heeft uh, met, met de overtuiging weer, weer, weer, weer... ...heeft hij laten zien dat het gewoon echt een uh, hele zelfstandige, onafhankelijke geest is. We, weer een mooi voorbeeldje. Dit jaar, hè, even, even, even, even... technisch hart heeft na lang dikken en wegen... ...want ze we willen geen overbodige centjes meer uitgeven... ...besloten om de verdediger, Mike van der horen ...voor veel centjes bij fu vandaan te halen... ...en Frank de Boer vindt hem niet goed genoeg en stelt hem daarom niet op. Dat is de onafhankelijke geest. Dat is... Je eigen koers varen. Hey Leo, ja. uh, speaking of which... Niet dat speek. is Engels uh, voor, uh, waar we het toch over hebben. Uh, Ajax wil Ola John halen in de, in de, in, in de winterstop. Is dat verstandig? Nou, uh, volgens mij in augustus is al eens gesproken over de transferperikelen... Uh, uh, en de transferavonturen van uh, de heer Overmars... Uh, mm. Zijn de, uh, de technisch directeur uh, bij Ajax zonder enige ervaring. Ja, dat heeft er al toe geleid dat ze op de laatste transferdag toen uh, in paniek... Uh, dachten dat ze Ola John konden binnenhalen... maar bij Persica raakte toen een andere buitenspeler geblesseerd en toen kregen ze Ola John niet. En toen zijn ze nog achter Elia aangegaan... en ze hebben nog uh, achter andere buitenspelers aangezet... en uiteindelijk hadden ze kak, niks. En nu... Kak. ...krijgt weer hetzelfde, want heeft Fika gezegd, ja, ja, nou ja, we zullen nog wel eens even kijken, ja. uh, maar we gaan daar nu nog geen beslissing over nemen. Met andere woorden, ze houden we Ajax weer aan het lijntje, aan het lijntje. tot aan, aan de het laatste het dan hebben ze weer niks. Ja, de spanning is te snijden. Nou. Ja. Hé, hey, uh, Leo, goed. Leo. Wat? Dat is wat? een heel goed antwoord. je hoeft niet zo boos te doen. Nee, oh nee, ik zit nog een beetje in de euforie. Oké. Okay. Dat is uh, hey, niet boos. Sorry, uh, jongens, <coughs> ik heb namelijk goede voornemers. Maar, die gaan volgende week pas in. Ja. Leo? Ja, hoi ja. Hé, hey, ehm, uh, hoe is het verder met je? Nou, uh, als mens of als vak? Nou ja... Is Wat er is een verschil? Als mens dan? Ja, als mensen uh, gaat ga je niks aan. Oké. Okay. Oh, mooi. Hé, hey, ehm, nou, uh, ja, dat andere ding Gaat, met, het ja, maar, ja, gaat vak... het me boven verwachting. Ja, buitengewoon goed af. Hey, eh uh, uh, uh, uh, Heel veel leuke reacties altijd. Ja, waar, waarvan? Nee, hey, gewoon een uitslag hey, in mijn nek. Oh, oh ja. Hey eh, leuk, leuk hè Bob die jongens nog uh, naar de 10 kilometer? Wil die graag. Top. Het gaat de met het schaatsen, het onderdeel. Oh, oké. Ja, die zijn nou de schaatsen. Ja, precies. Dat gaat ook helemaal nergens op. Hé. Hé, en ja, ik vind het wel mooi geweest. Ik vind het wel, dat vind ik echt. Ja, dat is echt een ga Zo hard rijden. Zo'n gigantische open deur. Even voorspellingen, Ja, Ik weet niet je het wil. Ja, maar. Ik bedoel eigenlijk meer wie wordt de wereldkampioen en wie wordt er gewoon kampioen. Dan kunnen we afsluiten. Oké, top. Nee, wie wordt de wereldkampioen en wie wordt er gewoon kampioen? Het grote Leo Driessen voor, voor uitzicht 2014. Sport, voornamelijk voetbal. Wie wordt wereldkampioen? De Leo. Nederlands kampioen wordt FC Twente. FC Twente? Ja. Ja, en wereldkampioen wordt, na alle waarschijnlijkheid, Duitsland. Duitsland? Nou, ik vind het een prachtig einde. Duitsland? Zullen we vragen waarom? Nou, waarom Brazilië niet? Oh, waarom Brazilië niet? Nou. Je ligt zo voor de hand, hè? Ja, wil uh, iedereen zegt wel Brazilië. Ja, doel, daarom. Is niet die wordt het ook wel, maar dat, dan wordt het dus Duitsland. En fc twente kampioen Ja, dat heb ik al het hele jaar geroepen. Dan ja. kan na toch moeilijk iets anders gaan zeggen. Oh, ah, je hebt gelijk ook. En leo, ik vond je onwijs leuk. Ja. Dank ja, je dan wel. Het is wel heel erg was... leuk. Kunnen we dat niet elke week doen? Voortaan zo met de, uh, de week, rego, het, het, het leo weekoverzicht doen we dan elke keer. Ja ja Is mooi. wel leuk. Ik vind het ook makkelijk. Ja, dat scheelt mij weer een hoop dat de voetbalkijker... Ja, dus ja, gewoon de Leo Dries de week overzicht. ja De, de wedstrijd van de week de doen de, we dan. De keeper van de week. Keeper, ja. De scheidsrechter. Dus, maar mag ik jullie... He, heel even kort, ja. jongens. Hebben jullie toevallig Engels voetbal gekeken gisteren of in gisteren? Nou, ik moet je zeggen... Grappig dat je uh, het vraagt. Nee. Nee? nee? Oh. De, de, de scheidsrechter gezien, Howard Webb... die, uh, ja, die, die, die wel. De, de finale Nederland-Spanje vloot. Die kale. Ja. Ja, ja die, die, die was weer aardig in opspraak vandaag bij de wedstrijd Chelsea Liverpool, want dat hebben we dus niet gezien. Nee, maar misschien... Gewoon uh, Suarez en Ora genaaid. Die werd uh, gewoon keurig neergelegd en uh, hij zag het en hij... Uh, hij dacht de groeten. Uh, ja, niet gewoon ja Schande spreekt ze ervan, zelfs in Engeland. Maar goed, dus even tussendoor. Hé, hey, uh, komt Timmy nog? Ja, ik komt eraan hoor. Noiki, noiki, noiki. Nou, oké. Hé, eh. Ik en jou, Roos, gaat het jou wel weer een beetje? Ah, het gaat net online ook. Doe mijn best beetje En me. Jan Heenskerk, kun jij een beetje werken, Roos? Ja, nee, heel goed, heel goed. Ja, Joe, weet je, het is toch een sterren. Ja, We Ik ja, heb hem van de, nou, de week op dit vergeleken met een fijn getuneerde Ferrari, weet je wel. Als het werkt, is het mooi en het is vaak stuk. Ja, dat is zo. Dat wel. Maar dat heb rijden, weet weet je dan, dan moet je geen Ferrari rijden, weet je wel. Dan kun je ook met een Lada gaan rijden, dat kan ook. Ja, precies. Je doet het altijd. Ja, ja, en het zuipt. En uh, ja, dat is ook wel zo. En het zuipt en uh, ja, nou ja, het zuipt ook. Hé hey Leo, dankjewel. Je was, uh, ja, uh, ja toppie. Ik, ik, ik wens jullie heel mooi vast. Dank 2014 was. Ja, je ja, ook ja, heel ja, een heel ja, geprettig ja, ja. uiteinde. Ja, super, ja. doei. En, en nog even één tip voor het vuurwerk. Nou? Jan? Ja? Hou, ja. hou je kop erbij, hè? <laughs> Toen maar even een, ja, ja, precies, dat was een grapje. Heel leuk, Leo, dankjewel. Dag Leo. Pas wel. Voor mij uh, is Leo dronken. Nee, nee ik weet het ik niet. Nee, ik denk dat hij dat echt meent ook nog. Ik, ik drink niet. Oh ja, sorry. Hier, dat was ja, ik ja, nog. Ja, uh, Leo. Dag Leo! Doei. Ik is gewoon grappig van vertellen. Ja, ja. Dag Leo, je Dag. Leo! Dag. Dag. dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij is een grote liefhebber van open grenzen. Maar er zijn ook grenzen bij onze Martin. Martin. Martin heeft geen hekel aan alle tonen om die doodsimpele reden dat ik er zelf ook eentje ben. Ik kan toch mogelijk een grote mond hebben over die Marokkanen die elke week weer die spelen in opsporing verzocht. Over Somaliërs waarvan 90% een uitkering hebben. Over Roemenen en Bulgaren, die vanaf 1 januari de ruivier op uw kosten mogen komen legvrijden. Nee, daar hoor je die Martin niet over, want dan zullen zij zeggen, Martin, jij bent een Tsjech. En dat klopt. Er is één alchtoon die ik niet kan luchten of zien. één buitenlander die hoogst persoonlijk die grens over zou willen schoppen... als dat zou kunnen. En dat is Mohammed, rabbi. Deze verschrikkelijke vent... komt zogenaamd op voor die Marokkanen in dit land. Met zijn landelijk beraad, Marokkanen. Overal waar rabbi iets over te zeggen heeft... komt hier op het volgende. Marokkanen zijn zielig. Het is de schuld van de Nederlanders en mag ik ook nog een zak subsidiepoen opgehoest door diezelfde Nederlanders. Ook was hij een van die mensen die aangifte deden tegen Giert Wilders wegens haatzaaien. Hij werd een grote flop, zoals u weet. Wilders triomfeerde. Nu heeft Mohammed iets gewonnen. Google wil niet dat er via hun gmail anti islamstickers van die PVV besteld kunnen worden. Nou, nou, nou, rabbi. Die wereld is weer een stukje veiliger geworden, hoor. Misschien moet je ook nog eens iets doen... ...aan die criminaliteit van die Marokkaanse jeugd. Oh, nee. Dat komt natuurlijk door die autochtonen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het ergste is nog van die Mohammed Rabbei dat hij al 30 jaar in dit land woont en nog steeds dat irritante goed accent heeft. Oh. <tied> In een jaar waarin de coalitiepartijen een dramatische vallende peilingen maakten... iedereen armer werd en de genadeloze in de Nederlandse economie met de grond gelijk maakte... <huggen> deed gedoogpartij partij D66 goede zaken. Was het eigenlijk pech tot 1 in plaats van Rutte 2... of heeft de tweede liberale partij van Nederland zich in de luren laten leggen? Een mooie vraag voor Kees Verhoeven van D66. Het Haags geluid. Uh, Heel goede nacht, uh, Kees Verhoeven van D66... Goedendag. Goedendag, Kees. Nou, vertel maar, ben je, ben je tevreden over 2013? Het land ligt er wel in puin, maar jullie hebben een virtueel half miljard voor onderwijs en een kortere WW binnengehaald. Dat is niet helemaal de samenvatting die ik, uh, die ik zou willen oh, maken. Oh, maak ik het ietsje simpel. Nou, vertel. Nou, het land ligt natuurlijk niet in die zin niet helemaal meer in puin. Oh. Rustig geworden in de Tweede Kamer en rustiger in het kabinet en de economie. Is toch ook wel weer heel veel lichtpuntjes oh. te tonen. Dus oh ja! staan oh, niet zo slecht voor aan het is oh. oh. uh, Volgens ons is het ah, vooral stil omdat nou iedereen van de niet. honger op straat ligt. Dat is een beetje... Dat, um. Nee, dat weet ik Ik bedoel, de werkloosheid is nog steeds hoog. En ja. het uh, heel die laat echt nog niet leuk. Maar er zijn ook wel heel veel tekenen dat de, uh, ja. dat, dat de economie gaat aantrekken. Tekenen, dat we gaan lichtpuntjes, dus is noem eens wat. Ja. Nou, aantrekkende economie. Uh, aantrekkende economie. Ja, er komt economische groei in 2020. Maar is, ja. als dat al zo is, dan is een meerhouding verkocht. Ja, ten aanzien van, van Q3 vorig, vorig, meer vorig jaar. Meer consumentenvertrouwen, meer consumentenvertrouwen ja, en, en, staan en, en, hoger dan vijf jaar geleden. Ja, uur. nog steeds Over in de mincase. Voor het eerst sinds 2008, moet uh, ik nog doorgaan? En mijn Kees? ja. Case, oh, luister nou even. Jan, door... Kees, luister nou even. Ah. Oh. Die uh, consumentenvertrouwen, die stond op min 38, die staat nu op min 27. Er staat iets ja, voor, Kees, voor die 27 Dat is een minnetje. Nee, nee maar even serieus. Dat je zegt, Susanna, nee, maar dat je dan zegt... Ja, maar met, het... het gaat beter met de huizen... Ja, ga jij nou ook nog maar inkleppen? Het gaat beter met de huizen verkopen. Ja, vergeleken met vorig jaar toen het echt een kutje was. Maar dat, maar dat is nog steeds vreselijk. Maar we gaan wel langzaam in kleine stapjes vooruit. Dat is lang niet alleen maar aan de politiek te danken... Maar oh, nee, dat wou ik ook wel zeggen. We ...maar wel he? steeds ja. vaker zeggen... Zowel het bedrijfsleven, maar ook mensen, met name na het Erfsakkoord, wat uh, in oktober gesloten is. Oh, ja. Dat er weer meer rust is en dat mensen weer durven te vertrouwen dat we een paar jaar wat lange termijn door kunnen uh, ja, ja. met een beleid wat nu is ingezet. Wat, is wat, uh, mag ik eens een concreet vraag. Hè? Gewoon, het, het, ja. even, wat, wat is er naar na jouw oordeel gedaan? Het afgelopen pak een beetje half jaar, of pak het hele jaar van mij apart. Concreet om gewoon om de economische bedrijvigheid te stimuleren en te zorgen dat mensen wat meer centjes in hun portemonnee krijgen. Het allerbelangrijkste wat er gebeurd is... is dat er, uh, dat er wat politieke rust en stabiliteit is. Dat kunnen we niet vergeten, we Kees. Niet elke twee jaar, we gaan niet elke twee jaar naar de, naar de, uh, de stembeurs. Dat is niet geef. alleen maar gedoe. En er zijn gewoon heel veel maatregelen genomen. Neem bijvoorbeeld de verlaging van de BTW. Uh, een laging de bouw, van de BTW. 21 naar 6. Dat is over verhoogd. Waardoor er gewoon heel duidelijk uh, heel veel mensen zeggen: Nou, ik durf het nu weer aan. Kees! Uh, BTW is uh, oververhoogd. 800.000 ZZP'ers krijgen geen 500 miljoen extra aan Het uh, Is gewoon een concrete maatregel. Is gewoon geld waardoor gewoon heel veel hmm. mensen hun bedrijfje kunnen laten uh, doorgaan. En, nou ja. uh, en gewoon kunnen zorgen dat ze een inkomen houden. Hey. En zo zijn er tal van maatregelen genomen die toch goed zijn geweest voor, nou ja, voor, voor ondernemers ja, voor ja. consumenten. Ja, ja, maar, ja. Joh, ik, ik, Kees, je dus, hebt ik, nou al 400 of 500 in een D66-poepers gestoken. het geweldig gaat met Nederland, nee. want we hebben nog een hele slag te maken. Ja. Maar we hebben stappen gezet dit jaar. Ja, daarnaast. precies. Stappen. Mag prachtig. Hé hey Kees, <laughs> ja. eh, één ja. voordeel uh, is dat ja. de, uh, de VVD nu net zo pro-Europa is als uh, D66. Dat is dan wel weer een voordeel. Je bedoelt dat ze ook uh, de steun voor uh, Guy Verhofstadt uh, ja. hebben gegeven. Ja, geen en, en, ja, en alles Prachtig. goedkeuren wat in Brussel wordt besloten. Is nou toch ja, lekker? Jan, ik, heb al, ik ben wel eens vaker uh, uh, bij jullie natuurlijk in het programma geweest en ik heb elke keer duidelijk gemaakt... ...D66 is voor een betere Europa. Wij geloven ja. ook in Europese ja, samenwerking, ja. maar wij vinden lang niet alles nee. goed in Europa. Nee, bijna niet. Nee, niet bijna niet. Wij kijken kritisch naar elk voorstel. Ja, Maar we kunnen toch allemaal goed. Is. Wij denken dat Europa nodig is om bijvoorbeeld de banken onder controle te krijgen. En dat het goed is dat we handel kunnen drijven. En ja, daar zijn we positief over. Vind je daar over de wij, de en doen het daarover gesproken, het bankakkoord goed? ze doen hetzelfde hè, met betrekking tot Europa. Kijk, de VVD zegt altijd in Nederland dat we vinden Europa slecht Maar in Europa zeggen ze ineens weer, ja, we vinden het toch... Een... Nee, precies. dus. 66 dus, dus... is daar wel duidelijk over. Ja, we ja, nee, zijn heel is... consequent. Dat is waar, daar hoor je het ook niet maar, over. Maar, maar dat is dus dat, dat je dus uh, toch ziet dat de VVD ook in, in uh, Nederland steeds meer uh, die koers begint te varen. Ik bedoel... En ze staan te applaudisseren over die bankunie. Ja, dat is gewoon soevereiniteit inleveren. Nou, dat is iets waar jullie gek op zijn en de VVD altijd moeilijk nee, over deed. en nee, dat is ervoor zorgen dat niet uh, bankdirecteuren bepalen hoe, hoe goed het gaat met, uh, met, met mensen en huishoudens. Dat betekent dat gekozen politici, ook al zijn het dan Europese politici... dat die degene zijn die gaan controleren wat er gebeurt. Ja, en dat, de afgelopen maar dat is de dat is nationale ja, bevoegdheid uh, technologie, technologie, over... Staten en bankdirecteuren hebben bepaald uh, wat er gebeurt met ons geld. En dat gaan we veranderen. En dat kun je beter door politici uh, laten doen, want die worden in ieder geval gekozen. En die kunnen ook worden de weg gestuurd. Deze snel de, genoeg de, aan het hele met die BankenUnie, of zeg je nou, er zitten we al een paar jaar dat we een beetje op drijfstand staan? Nou ja, D66 heeft al gezegd dat de BankenUnie een van de belangrijkste stappen is om te zetten uh, om ervoor te zorgen dat er gewoon niet meer allemaal uh, uh, waardeloze uh, papieren uh, rondgepompt worden waardoor je allemaal zeebellen krijgt. Dus wat ons betreft zijn de stappen die gezet zijn goed, maar een bankenunie zoals die er nu is, daar zit er nog wat voorbehouden aan. En wat ons betreft moet je gewoon echt naar een, ja, je moet naar een stevige Europese controle op het hele uh, bankeren. Casey, mag ik, mag ik even een simpele vraag stellen? Daar ben ik goed in, hè? Simpele vragen. Ja, ik, en, ik, ik, ik hoop dan ook dat ik er al een keer slaag om ook een simpel antwoord ja, te geven. En, ja, dat denk ik dat wel lukt. En als Jan dan ja. belooft om niet door me heen te schreeuwen, wat ook makkelijk ik is. Ik ben doodstil. Nou, dan maar, dan gaan we eens kijken ja, of dat gaat lukken. We we heel benieuwd, wat dat wel? Casey. ja. Wij hebben in Nederland de meerderheid van de banken met belastingpoen moeten uh, opkopen, uh, uh, helpen, uh, wat dan ook. Dus er is zeg maar redelijk wat toezicht vanuit de overheid ten aanzien van onze bankaire wereld. Hè? Ja. Ja, ja, ja, we hebben, ja, we hebben ING-overheid gehouden en we hebben de ABN-overheid gehouden. Ja, ja, en we hebben nog wat uh, jongens uh, wat heel SNS. veel geld gegeven. En SNS natuurlijk. Maar goed, we hebben in ieder geval heel veel bankjes ja, in eigen beheer. En ja. nu gaan ze een, dan een bankenunie oprichten in Europa. Dan moeten we geld instorten om banken uh, omhoog te halen als zij dreigen om te vallen. Maar, beste Kees, dat hebben we al met ons eigen belastinggeld gedaan. Dus waarom zullen we daar nog een keer een Europese pot voor vullen? Want onze banken zijn reeds gered, Kees. Nou, dat is op zich best een goede vraag. Maar ja, het gaat dankjewel! Om het redden van banken. En een ja. goed antwoord. Jan, het gaat niet alleen om het redden oh, nee. van banken. Nee. Nee. Het gaat er ook om ervoor te zorgen dat banken die echt niet presteren... en dat banken die het gewoon niet goed doen, ja. dat je die niet alleen maar overeindt. Maar dat je op een gegeven moment ook zegt van ja, daar moet een eind aan komen. Ja, de kans dat en... in Nederland gebeurt is klein, want die zijn namelijk in handen van de overheid. Nou ja, ja. Niet, alle, niet alle Nederlandse banken. Beest wel veel. Nee, laten, we, uh, laten we even simpel zeggen... Ik krijg je nog een simpel antwoord op die uh, simpele ja. vraag? Kijk, het is allemaal heel leuk om te denken dat Nederlandse banken gered zijn door Nederlands geld en dat wij dan is niks verhoeken. Maar onze banken hebben ook heel veel geld van andere Europese banken. En als die omvallen kost het onze banken ook weer meer. Kortom, huh? je kunt wel doen alsof je je hele bankensector kan redden door alleen binnen de grens van Nederland te kijken. Maar al die banken zijn zeg maar tussen elkaar verweven. nee, je mag even niet. Oh, maar wat je dus zegt... Ja. Is dus, dus. Je zit nou eenmaal in de ja, Europese je, wat je, ja, stelt, je maar wat neemt, ja, ja, maar wat je dus zegt of toegeeft. Inderdaad, dat geld zal waarschijnlijk in die bankenunie die wij erin steken. Niet worden gestoken in de Nederlandse banken. Omdat we die al met uw uh, belastingcentje in Nederland hebben mogen Maar met dat geld in die bankenunie houden we buitenlandse banken overend. En daar heeft u ook vo het voordeel mee. En andersom ook. Dus er ook nee, maar dat is toch die wel die dat fijn dat je dat toegeeft dat het dat, dat, dat, dat, dat, dubbel geld is. Maar andersom ook, hé Jan. Want wat wat bedoel, andersom? Dat, dat, dat, jij, dat jij met een soort uh, van manier van. Nou, draagt, dat ik die denk dat niet, niet toegegeven dat er een Spanjaard. Geldt het ook. Ja, maar de, de, onze banken zijn de banken al gered. Als in problemen komen, en dat is ja. niet ondenkbaar gezien de nou, historie, nou, dan is er ook de Europese toezichthouder. Nee. nee, want er zal nooit een Spanjaard zijn die geld heeft gestort in de bankenunie. En zegt van nou dan gaan we Nederlandse banken redden. Want die zijn reeds gered door ons. Ben ik nou raar of is het, wordt het geld in, die, in, die, in dat fonds door banken zelf gestort? Uh, ja, dan ben je heel raar. Nou, dat dacht ik nou hoor. Nee. Maar in ieder geval, uh, het, is wel, het, het gesprek begint nu wel uh, aardig en te worden landen, hoor. Voor de kennis. Landen zijn heel erg met elkaar verweven geraakt. Precies. En simpele oplossing in de zin van wij redden onze eigen landen uh, banken wel. En we doen het allemaal binnen de grenzen. Ja, je kunt zeggen dat klinkt leuk, maar het werkt gewoon. Echt. Nee, dat is het wel zo. Alleen het vervelende is natuurlijk... Dat geef jij dan dus toe, Jan. Nee, wat ik, wat dan ik toegeef... We dat dan kom je dus nader tot elkaar. Ja, en, uh, nee, maar wat ik dus toegeef is, mooi, uh, is dus dat we uh, eerst met Nederlands belastinggeld hier de bank hebben gered. En nu gaan we met allemaal geld pompen in een bankenunie om ook de Nederlandse banken te redden. Eh, eh, maar dat hoeft niet, want die hebben we al gered, dus we betalen twee keer geld. Maar dan kunnen we in ieder geval met het andere geld Spaanse banken redden. Nou, dat is toch leuk om te weten waar je geld eh, in gaat? Nee, klopt niet. Maar wat ook bijvoorbeeld een ander punt is over Europa, als je bijvoorbeeld vindt, ja Europa is allemaal, uh, is allemaal goed. Wij vinden bijvoorbeeld niet goed dat er ongeveer 40 miljard Europees geld, ook van Nederland, uh, Nederland dus, altijd naar landbouw blijft gaan, terwijl de toekomst ligt in bijvoorbeeld de kennis-economie. 40, 40, 40 miljard? 40, 40, 40 miljard per jaar 400 miljard toch naar uh, landbouwsubsidie? Nou ja... Nou ja... 400 miljard. 400 miljard. Nou ja, als het 400 miljard is, dan heb jij dat cijfer nog precies in je hoofd. Nou ja, je van, ook... heel veel geld gaat er naar landbouw. 40 miljard dan zeg dan je. Daar moet, uh, moet naar kennis toe gaan. Kees, ik vind het wel angstig dat de pro, pro, meest pro-Europese partij in Nederland... niet weet wat de Europese begroting is. Namelijk 400 miljard landbouwsubsidie. Um, voor de kosten ja. kan beroep worden gedaan... op een gemeenschappelijk door de banken gespijst fonds. Wat doe jij? Nou, dat ik zeg dat toch dat wel dat we, dat we, dat we gewoon waar is. Ik heb nog even teruggebladerd. En de banken vullen dit, dat, dat reddingsfonds voor elkaar. Sorry, niet de overheden. Nou Kees, dan weet je dat ook weer. Ja, dat staat in de krant namelijk. Dus ik, denk, ik, lees het nog, ik haal het nog even terug. Dan kunnen nou ja, jullie nu weer verder dat, jij, dat is inderdaad heel terecht dat je dat even zegt. Want uh, de redenering van Jan klopt dan dus niet helemaal. Maar oh, helemaal, nee, daar, niet helemaal. Oh, oh, daar heb je dan Jan Heemskerk voor nodig. Sterker. Wat ook handig is Jan Heemskerk. <laughs> je kan, God, je, maar, weet je, jongens, wat doe jij hier nou nog? Nee, we gaan praten over 2013. Dus zit je de, zit er, de, de, de ene duopresentator, de, de andere zit die dan de hele de de de tijd. Tijd. Nee, maar, maar ja, je maar banken, niet. Maar de bankenunie is dus een oplossing die wel degelijk een goede stap is om ervoor te zorgen. Ja, ja de de waar het nieuws dat die bankenunie, dat die fondsen nog lang niet zijn gevuld. Dus als er nu iets misgaat, zijn we dus, ben ik met collega Roos heen, wel degelijk... zij zijn niet de lul, want onze banken zijn al gered met ons geld. Maar goed, maak maar Heb je nog iets? Kees, pas je op je vingers met het afsteken van vuurwerk? Ja, wacht even. Nee, wacht helemaal niet. Even. Jawel, je wacht wel even. We gaan, gaan we het kabinet het eind van 2014 halen, Kees? En ben je er dan nog ja, bij? Ja, maar een? dan gaat hij zeggen, door onze steun van al die akkoorden... en. Ja, misschien die, mag Kees het zelfs. zeggen. Nee, hij, hij heeft net al D66 van duizend veren in de, in, de, in de anus gestoken. Oh. Nee, nee, nee, nee. Ik, heb, uh, ik ben heel blij trouwens. Maar ik vind het even heel goed dat jullie ook gewoon je Europese kennis nog eventjes uh, hebben gebruikt om mij nog weer wat beter te informeren over zaken, Want dat is altijd goed. Ja. 2014 wordt een uh, nieuw uh, spannend jaar. Ja, dankjewel Vol, uh, Kees. Namens gemeenteraadsverkiezingen, <tie> Europese verkiezingen. <tie> ja, dat wordt een al, Kees. Dus, uh, dat, dat zal wel een jaar worden waarin er weer een heleboel uh, dingen gaan gebeuren. Uh, hoe het gaat lopen met het kabinet, ik weet het niet. Wij zitten nog steeds in deze 60 is gewoon nog steeds een oppositiepartij. Ja. Oh. Uh, en uh, wij, niet, uh, wij bepalen natuurlijk niet dus wat we doen met betrekking tot het, het kabinetsbeleid. Maar we zullen het gewoon kritisch en constructief blijven volgen. Maar je bent toch wel gedoogpartner geworden, Kees? Niet op Nee, wij zijn, uh, nee. Wij zijn, op onderdelen hebben wij de, de, de, de regering geholpen om de begroting van 2013 rond te krijgen. Ja. Met het Herfstakkoord, Precies. daar zaten maatregelen in. Inderdaad, je ja. zei het al: hè? Uh, 650 miljoen onderwijs, D66 ja. geregeld. Geen zzp boete van nee. 500 miljoen, D66 geregeld. Ja. Maar uh, in 2014 moet het kabinet weer met voorstellen komen met een begroting komen en weer met beleid nou. komen en als dat niet goed is, dan gaan we dat natuurlijk niet allemaal plinken. Nee, je hebt gelijk Kees. Hey, pas je op met vuurwerk, met je vingers ook? Uh, ja, ik, uh, ik, zal, uh, ik zal heel voorzichtig zijn, want uh, ik bedoel, ik wil ook gewoon in 2014 weer gewoon uh, vol te pak. Ja, Goed zo, daar rekenen mooi. we ook op. Hartstikke bedankt. Dag Keesie, bedankt Alvast een fijne jaar, wist Ja, en gelukkig 2014. En, nou, jullie ook. En uh, misschien uh, tot volgend jaar. Ja, misschien wel. Dankjewel. je Dag, Kees. Dag. Hoi. Het Haagsgeluid. Ja, laffe dieven die stalen in de kerstnacht. De beroemde oehoe-pluisje uit de tuin van zijn eigenaar. De oehoe. ontroostbare valkenier Jeroen Settels uit oehoe. Leuze Jan. Het is tijd voor de echte Jan een goede daad van het jaar. De speurt toch dat pluisje. We bellen met eigenaar Jeroen Settels. Een hele goede nacht, valkenier Jeroen Settels. Hey, goedenavond. Goeiedag Jeroen. Uh, zeg Jeroen, wat voor idioot stelt er nou een Oeh, Ja, ik snap er helemaal niks van. Het is voor mij ook nog steeds onbekend. Uh. Hey, uh, dus uh, je, je uil is gestolen, maar je bent valkenier. Is dat niet gek? Nee, ja. <laughs> uilenier of zo, hè? <laughs> ja, ik vind het niet heel uh, grappig, maar, ik, maar, maar ben je ook valkenier als je uilen hebt? Ja, het is, tegenwoordig valt dat ook onder, onder de begrip. Dat is valkenier. toch wel gek, hè? Want een uil is geen valk. Nee, maar misschien bestond dat begrip valkenier al. En dat je dan dat ja, ja. Dat, dat, dat dacht, ze doen we er uilen er gewoon bij. Ja, als met een... Vroeger bestonden er ook al uilen. Ja, maar nee, dat, maar dat is zo'n oh, rare term dat je ja, denkt, ja, waar dat, gaat dat, het nou zoverzo, over? Ja. Want, Hallo, ik ben valkenier. Oh, wat ja. voor valk heb je? Ik heb een oehoe. Oh, heb je een oehoe, maar dat is een uil. Ja, en die is weg. Nee, dat is als vroeger niet. Nee, maar die is toch, nee. hij is toch weg? Jeroen, ben je ja. nog? Ja. ja. ja. Hé, hey, hey. Maar, maar die ja, oehoe, dat is een uil. Die zei je tuigen gejat. Ja, nee, even de reconstructie. Want we gaan proberen je te helpen. De ja, we gaan je helpen. Dus, Eerst even voor alle zekerheid. Hij is niet gewoon weer er vandoor gegaan. Hè, want dat pluisje, dat heet pluisje, Jan heet. Die. Oh, leuk pluisje. Pluisje die was naar Maradona zeker, of niet? Of gewoon dat hij pluisje kop heeft. Of pluizige beentjes, uh, voetjes. Als pluizige die geboren. Oh, oh ja. ja, ja precies. Pluisje, de oehoe, was al eens eerder ontsnapt. No. Uit, uit, en, en is dus al een aantal maanden vrij geweest. En toen is hij weer gevangen. En nou woont hij bij Jeroen. En nu is hij weer weg. Hij is hem niet weer gepeerd, hè, toevallig. Dat je de kooi hebt laten openstaan. Oké, okay, nou, oké, okay, dus midden in de nacht, wacht je vrouw wacht, nou. wacht. Aros, je is er? jij schreeuwt overal doorheen, als het belangrijk wordt, begin jij er doorheen te schreeuwen. Oh, sorry. Hij wil namelijk net uh, vertellen wat de bewijslast is waarom hij zeker weet dat hij gestolen is, was het ja. niet, Jeroen? Ja, had ik wel, Nou, vertel dan. Nou ja, ik heb hem, uh, ik heb hem inderdaad, uh, toen ik naar uh, mijn slaapkamer keek, heb ik hem uh, zien zitten in de tuin op Zürich en we uh, hebben aan het loskoppelen. Een, een kerel? Ja, ik ook. Een hele grote, hè? Grote kerel. Ja, maar best, best, best groot. Hè? Dat is niet onbelangrijk. En, en wat, voor, wat voor kenmerken had hij verder nog? Nou, die kerel, ja, hè? De toe komen we zo bij. Ja, dat is die pluisjes. Ja, precies. Nou, tussen de 1,85 en de 2 meter. Jezus, wat een grote kerel. Een schoenmaat, schoenmaat waarschijnlijk 46 of 47. Nou, je hebt natuurlijk afdrukken gezien van gips. Heb je gemaakt later in de tuin, of niet? Nou, nog net niet. Maar je kon het wel zien in het ja. vind. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, de uh, beestje ver aan. Getverdamme, een beestje jij, jij liep natuurlijk in je pyjama, Jeroen. Dus jij, jij kon moeilijk met je jachtgeweer naar buiten rennen om een schot hagel in die gastenreten te jagen. Nou ja, dat is nog minder dan mijn pyjama. Oh, stuk jij in je, in je bluisje? <laughs> maar, uh, ja, kan je. dus <laughs> jij, jij, jij, jij, stuift, jij, jij stuift hinkelend in het pyjama Nemen boek de trappen wachten. af. Wat even, is nou? even wachten. Ik wil even ah. ergens toe. Nee, maar wacht even. Ja, wat is er dan? Jeroen heeft een oeh. Die heet Pluisje. Die ja. zit in de tuin. Daar is hij gek op. Je was gek op Pluisje, toch? Ja, hoor. Waarom reed je niet, niet buiten en schoppen die gozer zijn kop van zijn ja, romp af? Dat, dat is waar ik ook vragen. Ik was net iets te traag. Want anders was dat zeker gebeurd. Had je rondje weer gesopen? Nee hoor. Oh. Oh. Waarom was je traag dan? Omdat nee, hij een blote reed liep. Hij moest van, van boven komen hè? Oh, zo. Oh, ben je wel ja. naakt naar buiten gerend? Nou, een boccijart heb ik En had die meneer uh, uh, naast een beige vest nog meer uh, pff, ja, la uiterlijke la kenmerken? nou donkere, don, donkere broek heb je aan oh ja dat ja, zie je vaak hè? ja was vrij, vrij breed en uh, verreest uh, voor mij uh, onbekend oké okay, uh, dan eventjes de, de, de, de uil. Hè? de -o -o -o -o -o. Uh, hoe ziet die eruit nou het is over het algemeen uh, met je de nee, is een beetje bruin met zwarte, uh, zwarte vlekken. Ja, ja. Uh, ja, zo'n zo oorpluimen op zijn kop natuurlijk. Oh ja, ja. ja, ja. Maar hoe dat hoe zijn groot de... is die ongeveer? Nee, maar nou beschrijft hij hoe de oeh eruit ziet. Ja, dat weet ik, maar dat ja, wil ik Ja, maar ook... dan gaan ze gewoon elke oe in een boom gaan ze pakken en die brengen ze naar Jeroen toe. Ze moeten ja, juist okay, weten hoe het ja. pluisje, had pluisje, had pluisje iets speciaals? Had het pluisje iets, iets lekker geks of zo? Dat zeg, ja. Wat? wat? Ja, wat is die mank pootje? Of over piercing. Nou, hij had uh, twee, uh, twee ringen om zijn poten. Ja, ah, een ah, ja daar gaan we. Ja, twee, ja. Dan. De andere was zwart. Paars is ja. zwart? Ja, maar een rare kleuren. Is dat een bepaalde ja, dat code? Is... Nou, nee, uh, maar daaraan wel te herkennen. Nou. Maar heeft, die, heeft die, die, die, die hele grote vent met die maat 46 die oehoe nou meegenomen of losgelaten? Meegenomen. Nee, hij heeft er gejat. Dan... Ja, want anders zou hij hier nog wel zitten op het dak. En hij uh, heel lang terug uh, geweest. Uh, zullen we even... Uh, wil jij misschien, uh, net zoals bij ontvoeringszaken met kinderen, dat, dat die ouders dan op een gegeven moment... Een, ja, in de media een oproep doen. Zou je niet een oproep willen doen aan, aan, die, aan die grote vent? Nou ja, dat vind ik goed. Nou, ja, kom maar op, op dan. Nou, ik hoop gewoon dat hij... Uh, nee, ja, nee, dan moet je is. zeggen, Nee, je moet hem aanspreken als persoon. Dan moet je zeggen... Grote vent, die mijn oe heeft gestolen en dan in verhaal doen. Je moet hem persoonlijk pakken nu, aanraken. De, ja, de, ik denk gewoon nou, proberen je, dat, ja. die, dat ja. iets, hij iets heeft van verdomme, wat en, heb ik eigenlijk gedaan. Ik ja. schaam me ja. toch wel een beetje. Ja, nou kom maar. Nou, en twee. Grote vent, ik, ik hoop dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt. Mooi dat hoor. je hebt haar aangericht en uh, ja, dat je, dat je toch besluit om hem of los te laten of hier weer te komen brengen. Want ja, als je hem loslaat, dan vliegt hij naar jou terug hè? Nanemen, dan uh, wordt hij wel weer door dus iemand anders gevonden. Die ze weer is om weer terug te brengen. Oh, oh ja. Hey, en, uh... Is er nog een beloning voor de gulle voor voor er nog tegen die die tegen die, die oe Dan denk ik dat nee, wat is pluisje in het Weet je wat er ook kan gebeuren? Ik, uh, ik drink nog wel eens te veel. Hè? En ik ben wel eens wakker geworden met een boom in mijn kamer. Nee, echt serieus. Ja? Dan had ik gewoon een boom uit een de, uit de perkje getrokken. En die had ik geplant midden in mijn kamer. Met aarde eromheen. En dan had ik zelfs water gegeven. Nee, maar word je wakker in je bed? Denk je, god droge bed. Dat kan zeg. natuurlijk ook. Een dronken uh, toren die oe precies. mee naar huis gedaan. Dus die man he. die wordt wakker. Er zit het, er een oe op zijn nachtkastje. Die schrikt zich allemaal dat tyfus. Ja. Dus die denkt, we moeten mee. Ja, of, dus die heeft hem waarschijnlijk... Nee, ja, of, of de kinderen zeggen al, oh papa, hoe dat had je niet moeten doen. En dan weet je wel... Ja, zei, of zo, misschien die heeft hij een soepje van getrokken. Oeh. Oe. Nou, dat zou waarschijnlijk Ja, ik hoop het niet. Dus dat is he, uh, is, is, is dat lekker trouwens, Is oehoe überhaupt lekker? Gebakken Nee, oeh is niet tevreden. Oké, okay, zo. Hij weet alleen hoe Valk smaakt. Hij is valkenier. Ja. Nee, maar ik bedoel meer van... van uh, luister, grote man met beige vest. Oeh, is niet tevreden. Je hebt er geen zak aan, want het is niet te verkopen ook. Geef de beest dan nou gewoon terug. Doe even een potje leuk. Is dit wat want, waard? Dat is, is wel heel veel duur, hè? Is hij wat waard? Hoeveel is zo'n oeh waard? Nou, deze, daar, daar zijn uh, 10.000 euro's voor geboden, maar die, uh, die gaat gewoon niet weg. Die heeft een emotionele waarde, en die is uh, onbetaalbaar. Oh, meen, maar nou, als nou, jij geen certificaat hebt, euro, nee maar, mee maar mee vo voordat die, gozer, die grote gozer met, die, met die, die, die, die zwarte broek nou denkt van... Oh, daar ga ik hem verpassen. Dat gaat niet, ja. hè, Jeroen? Nee, dat gaat niet. Hij nee. heeft het papier, het uh, ID-kaartje niet van de vogel, die, nee. die ik wel heb in mijn kluis. Ja. Dus ja. Ja. je hebt een geen klote aan, de grote man uh, oh. met zwarte broek. Dus geef het ding naar me terug aan Jeroen. Zet ja, ja. hem gewoon twee uur s'nachts nachts. Heen. moet toch eens het boksershort weer aandoen voor die beneden is. Dus je kunt hem gewoon terugzetten op zijn stokkie. Ja. Uh, mooi. Nou, en dan uh, heeft hij ook een fijn nieuwjaar. Hé hey, trouwens, als hij terugkomt uh, door dit programma, dan, uh, ja, dan willen we wel een percentage. Ja, dat komt goed. Va dat is goed. Ja, mooi. Van die oeh. Nou, dat doen we buiten de uitzending even zo uh, afrekenen. Ja, nou, uh, grote meneer breng dat ding maar terug, want Jeroen is ontroosbaar, zoals je hoort. Ja, hij is helemaal stil van. Ja. Ja, behoorlijk. Nou. Goed zo. Oké, sterker ermee, Jeroen. Ja, en, uh, Slaap je wel nog kom... een beetje of zie je over een grote mannen kruipen? Nou, dat uh, gaat niet zo goed, mij. Uh, <laughs> misschien dat het dus een beetje goed komt. Ja, kom in, uh, in het hout naast je bed uh, de volgende keer in je boxshort slapen en meteen timmeren. Ja, hè? Ja, dat nou, oké. Okay. Dag, Jeroen! Doei! Echte Janne, de liefdespanter die waakt voor goede voornemens. Dagboek van de liefdespanter. Ooit is het mij gelukt op 1 januari te stoppen met roken. Dat had ik me helemaal niet voorgenomen. Maar mevrouw Himskerk had op 31 december van het voorgaande jaar... een bijzonder strijdlustige zeurbui. En kon me ook nog een schuld geven van twee kettingroken de zonen. Dus ik kon moeilijk anders dan haar beloven... dat ik per onmiddellijk zou ophouden met een slecht voorbeeld zijn... en mezelf een vroegtijdig graf in te paffen. Dat is echter niet de reden dat het uiteindelijk is gelukt stoppen met roken. Na een paar dagen mokken drong namelijk het besef op me door dat vrij uit ademen ook wel iets had. En dat ik toch wel, als ik weer zou beginnen, tamelijk concreet en urgent aankeek tegen een akelig ziekbed en een vroege dood. En dood, dat wilde ik nog niet. Dus stopte ik. En dat tot de dag van vandaag, een jaar of vijf later. Ik dacht hieraan toen ik in Volkskrant magazine een verhaal las over een longarts die roken vergeleek met het geblinddoekt oversteken van een drukke snelweg. De kans bestaat dat je het overleeft, maar erg groot is die niet. En dat riep weer de vraag op, waarom doen we het toch, die verslavende in ongezonde dingen... terwijl we weten dat het zo slecht voor ons is? Nou, er zijn verschillende theorieën over, van erfelijk tot stress gerelateerd... tot uitgewoond tot vanwege verlegenheid, of gewoon voor de lekker. Maar één ding is zeker, je komt er pas af als je het echt wilt en de ernst van de zaak inziet. En dat is meestal als je ouder wordt en je tolerantie voor slechte gewoontes weer een beetje is afgenomen. Zo laat ik al drie jaar de sterke drank staan... omdat ik er zo slapen en gelamlendig van word. En daar heb ik dus geen zin in, want je wil blijven leven. Voor dit jaar staan geen goede voornemens gepland, gelukkig. Maar je weet maar nooit wanneer ik ineens zoutarm ga eten... naar de sportschool ga of de alcohol is er geheel voor gezien gehouden. Want je wil nog even mee tenslotte. Hoewel, als ik ook de seks eraan moet geven... hou ik het vermoedelijk direct voor gezien. Dat is Heingert. Dagboek van de sponsor. En wat een gelul. Vandaag mochten de koeien lekker vreten in het Zenneke... en de ganzen waren de weg kwieten op de Noord-Zuidlijn. Het is tijd voor het weer rond de jaarwisseling met de koning van Lichtenberg... de beste weerboer van de Achterhoek, sekssymbal... en John Deere verslaafde Gerrit Vossers. Heel nacht, Weerman Gerrit Vossers. Ja, goeiedag. Goeienacht. Zeggen wij dan als het avond is in hey. Nederland. Gerrit. Ja. Heel nacht. Een hele goede nacht. Dankjewel Gerrit. Hey, moet je horen Gerrit? De koeien eten buiten en de ganzen zijn de weg kwijt op de Noord-Zuidlijn. We hebben een Twitter-man. Ben je in contact met de regering in ballingschap in Londen of zo? Wat is er aan de hand? Er is niks aan de hand, maar dat, dat valt me gewoon op. Oh. Dat de ganzen een beetje op de noord-zuidlijn aan het heen en weer vliegen zijn. Maar dat betekent dat moeten we de atoombunker in? Is, is dat gevaarlijk? Wat gebeurt er? Nee. Veranderen de polen van, van hun as? Of wat, is, wat, wat gebeurt er allemaal? Wat gaat er mis? Nou, er ga, er, wat gaat er mis? Dan blijft het voorlopig eventjes zacht. En dat hoeft niet mis te zijn, maar oh. uh, dat is mooi meegenomen. En, en dat de koeien buiten eten is omdat het gewoon uh, niet koud is, neem ik aan. Ja, dat is, dat is zo, ja. Maar, maar dat wel. is toch niet heel erg dat je denkt van nou jeetje, heel oplettend Gerrit. Dus godverdomme, alleen maar kijken in een wij of een koe staat en dan zeg je nou ze eten buiten en ja, dan is het zacht weer ja maar, dan... ja, maar die foto die ik uh, gisteren gemaakt had, die was, uh, was half binnen. De koeien uh, lopen wel binnen, maar die kunnen naar buiten kijken. Ze hebben een, is... een soort koeienterras, was het dan? Ja, het is een soort koeienterras, ja. Oh, ja. leuk. Ja. Gerrit. Ja. Hé, hey, uh, Gerrit luister eens, het is ja. wel erg warm hoor, want bij mij in de tuin bloeien de rozen hè? Ja. En mevrouw Heemsen ligt de hele dag te niezen van de pollen. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wanneer doe je dat eens wat dan ja, ik wil dat wel, maar jullie vroegen uh, ja, een maand geleden al een keer om krijgen we een witte kerst. Nou, dat is uh, dus niet uitgekomen. Het is uh, nee. super zacht geworden ja. en met oud en nieuw. Ja, de, de kou is ver te zoeken. En uh, ja, dat zit er voorlopig ook nog lang niet in. Dus uh, we moeten voorlopig nog even van de rozen genieten en zo ja. in de tuin. Hé hey Gerrit, ja? uh, Krijgen we überhaupt nog winter? Nee. Oh, nou hartstikke mooi. Ja. Is, dat niet, is dat niet heel slecht dan dat we dat is zes keer zoveel wespen hebben de volgende zomer ja, of wat? Ja, nee, nee juist, niet, juist niet, want uh, muggen die kunnen slecht tegen een uh, winter waarin ze zich niet uh, happy kunnen voelen in een diepe winterslaap zitten. Dus uh, die komen ook, oh. als we dan als een dan een beetje om de hoek in kijken of oh. het ook al kouder wordt. Ja, die slapen slecht, dus uh, daar hebben we van het voorjaar iets minder last van. No. Dus de scharreindige muggen. Ja, zagrijnige... ja, dat is toch wel leuk. Ja. Hey, en uh, hoe was de kerst? De kerst was heel leuk. Vreedzaam met een thee. Vreedzaam met een thee, ja. Dat zijn ze vreedzaam met een thee. Veel gegeten. Oh, dat was een grapje, joh. Nou, misschien een grapje. Ik verstond er helemaal niks van, joh. Vreedzaam met een thee. Ik had hem direct. Knap hem het één voor. Die ding misschien thee of zo, weet ik. Hé, maar wat heb je gegeten dan? Terwijl mag ik hopen, gewoon dieren die op het land liepen nog kort geleden in de Achterhoek, of niet? Ja, dat uh, nou, is niet, niet zo heel bijzonder. Een beetje een rollade en zo, er zit van alles in. Dus uh, we hebben aan alle dieren gedacht. Ja, nou, een soort kinderboerderijtje op je bord, Ja, Gert. zo, is, uh, zo is, moet je je wel voorstellen. En heeft mevrouw Forss nog een witte kerst gehad? Nee, want mevrouw Vosses die uh, werkte in de zorg en die had nachtdienst. Dus de ene sliep en was de ander wakker en sliep de ander was de ene weer uh, God, lijkt me dat het een heerlijke wakker. kerst zegt. Ik ja. wil dat niet echt naar wij van moeten kijken. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat is dat was een beetje ja. tegenvallen. Ja, ja. ja. heb, heb je nog een, een, een jaar weer... Oh, wat heet nou een jaar... een overzicht? Nee, hij heeft niet een overzicht. Hij heeft altijd zo'n zo spreuk. Een weerjaars... Een, weer, een jaarweerspreuk. Oh, een oudejaarsweerspreuk. Ja. Een, een, een oudejaarsweerspreuk. Een, een, een, een, een, nee, een jaarweerspreuk 2013. Oh, een, oude, uh, een soort... In één keer in een mooie spreuk het jaar samen. Ja, precies. Wat bedoel je? Over okay. de... Ja. Van ja, ja, ja, doe maar. Ja. Doe maar. Ja. Ja. Ja. Um, nou, dat is wel, dat is wel heel mo moeilijk. Want ik had me een beetje geconcentreerd op al dit nieuw. maar, oh, doe do dat maar dan. Ja, want met al dit nieuw... Ik wil even de mensen verrassen dat het in de middag in het en in de avond in het oosten van het land. Maar het is wel zacht met 6 graden. En uh, daar heb ik een, uh, ook een gezegde over. Vliegt, het, vliegt de vuurpijl recht omhoog. Dan is het binnen 12 uur droog. Ik vind hem helemaal niet slecht hoor. Nee. Ja, Maar wacht even, Gerrit zegt dat het oud en nieuw uh, verregent. Ja, nee, niet. Want in ochtends bij ons is het regen en s middags bij hem. Oh, in het ja. oosten is het op de avond zit zo ontzettend tegen de westkust aangeplakt. Oh. Dat krijgt je het eerste buitje. Ja. En als de uh, pijl recht vliegt... Recht omhoog, dan was het binnen twaalf uur droog. Nou, als het bij mij recht omhoog staat, wordt het binnen twaalf uur nat, hoor. Dat is het ding wat zeker Binnen twaalf uur. wat een wauw. Sorry. Nou, ja, sorry, sorry, sorry. Hey, hey, Gerrit, jouw. hou je kop even. Ja, wat zeg je nou voor smeren. Oh, dat was, dat was vroeger. was dat. Oh, Gerrit, je mag dat... weer hoor. Ja, Jan deed een beetje vies. Ja, deed kom, ja. deed. Ik dacht aan de jeugd, hè. Ja, ja. aan de jeugd. Ja. Hé, hey, Gerrit, ja. uh, uh, roep eens wat over het jaar 2014 qua weer. Maakt niet uit je, of het klopt, je. we kunnen je ja. er niet aan houden. Nee, dat weet ik. Het uh, voorjaar is in ieder geval uh, zacht en we krijgen een, een, een, een, een warme zomer, een droge zomer. Oh, oh, een lange, warme, droge zomer. Ja, lang wa en warm, dat weet ik niet, maar uh, ja. in ieder geval wel uh, warm. Ja. Ja. Nou ja, dus het kan ook twee dagen warm zijn dan. Nee, nou, een eh, zomer duurt drie maanden. En van die drie maanden pak een beetje 60 procent. Maand, twee maanden temperaturen op een redelijk goed niveau. Wat, 25 plus? Ja, maanden dat is wel heel erg gehoord. maar dat kan. Dit is me nu niet zo heel veel. Hij is mooie dingen aan het zeggen. Dus of het nou maand of maanden... Dat, ik ga niet... Het is een weerman, geen grammatica. Nee, maar drie maanden. dat komt niet. Nee, maar ik denk... Snap je het niet? Twee maand. Ja, dat Gerrit, weet je het ja. nog zeggen maar met twee maanden? Drie maanden. Drie, drie, uh, drie maanden... Van de drie twee maanden mooi weer. Wat? Twee maanden mooi weer van de drie. Ja, ja welke maand, maand? De eerste en de derde. Oké. Oh, ja. <laughs> Juni en augustus heb ik ja. hier over. Nee. Juni ja. wordt dus weer een klote maand. Nou lekker je. Ja. Wanneer heb jij vakantie? juli. Ja, nou, maar je gaat toch naar het buitenland? Nee, joh. We gaan wat maar waren. Geen we gaan. gewoon weer granen vissen. Ik heb er geld voor. <laughs> ik ook niet. Dank voor de mooie zomer. We hangen erbij op. Ja. Heb je nog wat te zeggen? Nou, goed gewoon en voorzichtig met vuurwerk en tot volgend, joh. Ja, nou, het ja Gerrit, het, Gerrit, he, Gerrit, jij ook wat zo partje op he. Dag Gerritje! Garbiet, bam! Gaat de melkbussen! Oh, de ja. ja. Hebben we trouwens volgende week ook weer Gerrit? Eh, dat weet ik. We, we, kunnen we over ja. Alleen de, de kabouter vinden het gelooflijk leuk. Ja, we zouden eens de, de, de voicemail kunnen openstellen... speciaal voor, uh, voor de vraag... Uh, wat vinden jullie van Gerrit Vossers, de Weerman? Ja, maar goed, ja, die, die luisteren, luisteren, uit het af, luisteren dus. we toch niet. Dat heeft toch van. Uh, nou, volgende week is uh, Ibrahim te gast. Dat is uh, CDA'er van Moslimhuizen. Dat ja, leuk, hoor. dat belooft wat. Nou, dat wordt hartstikke gezellig. Over gezellig gesproken. Ik vond het wel leuk om hier weer te zijn. Ja, zo klinkt je ook echt. Nee, maar vorige week was ik er dan niet. En je merkt toch wel het niveauverschil. Nou, ja, absoluut. Ja, als ik eerlijk ben. Nee, absoluut. Heb je geluisterd vorige week? Nee, Was joh. heel druk? Nee, ik was te slapen, joh. Ach, dat ja. ook fijn. Hé, hey, in ieder geval, uh, ik wil uh, alle luisteraars hartelijk danken voor uh, het luisteren. Daar, uh, echt, Jan, en volgende week zijn we weer terug met Ibrahim Wijmica. Uh, me. Ja. En dan, uh, Jan, ben jij er ook volgende week? Hey, pff, als de aan mij ligt wel. Oh, als het aan mij ligt ook. En ik ben er volgende week ook. En uh, we maken er zoiets van. Uh, in ieder geval, veel plezier met uh, de auto Nieuw. Ja. En tot volgende week. Heeft allebei. Doe even vuurwerkbom na. Nou, nee, nee. zover echte janne echte janne vliegt de vuurpijl recht omhoog dan is het binnen twaalf uur droog. Nou als er bij recht omhoog staat, wordt het binnen twaalf uur nat, hoor. Dat is niet wat ik zei. Binnen ja, twaalf ja, uur